De heren moeten naar de Dam. Maar dat is toch geen probleem. Sayonara ook wat als je... je... kunt wel met ze praten. Ja, maar het zijn wel de enige woorden in Japan die ik ken. Verstaan, doe ik er niks van. You want to go to the Dam? Ze verstaan geen Engels. Heb ik al geprobeerd. Dam. Ziet u wel? Ze willen de naar de Dam. Leg dat maar de eens uit. Heb je geen papier? Een potlood? Jammer. Hoe groot bust博? moet dat papier zijn? Dezende een flink stuk papier. De laatste ja. kant wordt u wel gebruikt. You. Here. Dam. Dan. Dam. Dag heren. Ga maar nou hard Zo, dat is dat. Hoe kwam je nou aan die mensen? Ik zag ze voor de deur staan schuiven. En het regende zo. Toen heb ik ze maar binnengehaald voor een kopje koffie. Is dat wel verstandig? Och, waarom niet? Water niet, het schaadt ook niet. <laughs> Moet u ook nog een kopje koffie? Dank u. Hallo. Bent u soms groos? Nee...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 Hij is naar het archief. Dan komt het nog wel eens. Oké. Okay. 60 plus 150, 150. Wat is het voor een jongen die in de plaats is gekomen 160. van Lotje Schaar? Dat is rechts van het schip aardige jongen. 765. Graanschuur. Oh ja, graanschuur. Daar had ik eens met u over willen praten, maar liever niet hier. 60. 8. 8.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 Neemt ze me niet kwalijk als ik u stoor, maar hier is een jonge man die u wil spreken. Hi, koning. Jacobo. Jacobo Alblas. Alblas is onze correspondent voor Ottoland. Bent u dat? Nee, dat is mijn vader. Hi. Asjes. Hi. Oh, ja. <laughs> Zal ik dan maar weer gaan? Dat is goed. Waarover wou waar u mij spreken? Ik hoorde van mijn vader dat jullie bezig zijn met een onderzoek naar de dorstvlegel.